Wij beginnen de zogerles 176. Pagina Kouflamid Bed, de regel 5 van de zogertekst zelf. Dit jaar beginnen wij ook onze. Uh, Opstelling is hier aan de tafel is anders dan voorheen. We hebben zo'n ronde tafel, rond of langwerpig. Ik zit, ik zit aan de ene kant. mensen, Studenten zitten aan de, beide kanten. En iedereen mag zitten waar hij wil. Dus vrouw, man, is niet meer zo dat mannen, mannen aan deze kant en vrouwen aan de andere kant. Belangrijk hebben we dat geleerd. Het is niet dat we veranderen iets. Vroeger was het zo en nu is het is anders. Maar we gaan nog een keer, we gaan verder. We laten ons veranderen. Belangrijk dat we het, uh, niet automatisch dingen gaan doen. Maar steeds uh, leren dat van binnen te beleven. En zelfs als vrouwen staat van de ene kant naar de andere kant. We weten dat het. Innerlijk is het wel zo, maar uiterlijk hoeft het niet een uh, nadruk nog gelegd worden op al die uh, schijnbare rituelen. De regel 5. Nu hebben wij vanavond een zeer fijne, bijzondere, bijzonder stukje zorg. Eh. Uh, Ot kuf lamed bet. Hundert twee en dertig. Dus de pagina hundertdweeendertig en de oot 132. David Malka ba sha'ata de eira le hau ufda dahil ba zes sha'ata Salik Dome Kame Kutschabriu. Voordat ik begin, geef ik even een kleine introductie. Wij weten dat David, de koning, koning David, dat hij uh, zoals de Tanach ons vertelt, dat hij zag uit het raam een mooie vrouw. En hij viel erop, viel op haar, en hij dus, hij vond haar erg bijzonder. En, maar zij was getrouwd, en zij was getrouwd met een man die, zijn naam was Uria. Uria Giti, Hij de plaats, die, daar de, de plaats Giti, Giti, waar de plaats waar vroeger de Giti, Gitiëten, Giti, Giti Giti wo woonden volk dat uh, in Israël ook was uh, voordat zij daar naartoe kwamen. En David deed iets wat uh, overal aan, aan bij iedereen gebleven is als iets dat men ziet dat hij gezondigd had. Wat had hij gezondigd? Met deze vrouw. Hoe hij wilde haar nemen tot vrouw. Maar zij was getrouwd. En volgens de Joodse wet kan dat niet. Volgens de andere wetten ook niet. Je kan niet een andermans vrouw. Uh, te pakken. Ja, dus mag het niet. Dus, maar. Wat hij, wat hij deed. Hij stuurde. Die Uria. Op zijn bevel. Er werd Uria gestuurd naar, zoals we het kunnen zeggen, naar een oostfront. Naar, het Oost, naar de oostfront. Dus daar, dus om met zekerheid te weten dat hij zal daar omkomen. En op die manier heeft hij dus, ik bedoel, het is een verhaal. Verhaal van buiten. En dan heeft hij dus zijn vrouw direct toen hij, die anderen die gingen naar de oostfront daar voor zekere dood ...zijn zekere dood tegemoet... ...heeft zo'n verhaal... ja het, ...dan heeft die directeur stond... Ge, uh, ...zijn vrouw... Uh, ...genomen en... ...huwde met haar. En van deze... ...en van deze... Ja. Ja. ...ook wacht maar even... ...ik vraag, vertel het of zo... ...en van deze huwelijk was... ...eerst een kind geboren... ...en dat was... ...dat ging dood... En daarna een andere kind was geboren, en dat was de koning Salomo. En over de hele wereld is het gebleven iets van, ja, David heeft gezondigd. Oké, okay, hij had wel daarna één keer gedaan, et cetera, en allerlei andere dingen, maar toch heeft hij gezondigd. En dat komt omdat men begreep niet. Uh, de innerlijke, hoe dat werkt, dat ja, dat het geestelijke, hoe dat werkt, en op, naar welke wetten werkt het geestelijke. Goed opletten. Ja, want er zijn wetten die, het is niet iets anders dan de wetten, de geestelijke wetten zijn één, en dan de wetten, wetten zijn anders. Maar we hebben geleerd, ja, dat er zijn wetten die rabbinische wetten zijn, ja, dus die hoe zij interpreteren de wet, die de wetten zijn van het koninkrijk der hemel. Duidelijk. Dus er bestaat zoiets dat soms het, de wet, of wat, wat eigenlijk, goed opletten wat ik probeer te zeggen, wat kosher is, volgens de wet van het koninkrijk der hemel, hier op aarde wordt gezien van hoe kan dat? Dat mag, dat mag het mag niet. En omgekeerd. Dus goed opletten wat hij ons vertelt, wat, want wij zullen zien, wat was dat uh, in werkelijkheid, dat, wat gebeurde dan, dat, dat David, heeft toch wel de vrouw, als het ware, van een ander, ander afgepakt, dat was ook een Joodse man, en was afgepakt van haar, schijnbaar, en, nou, en daarvan iets geweldigs gekomen is het, de, hoe weet het, de de koning Salomo en al alle, alle de tempel, et cetera. Ja, als dat niet kosher zou zijn, zou zijn geweest, dan zou, dan zou, ja, als dat niet kosher zou zijn geweest, dan zou ook geen, geen koning Salomo zou komen, die dus de, de opdracht had gekregen van Hashem zelf, om de tempel te, uh, op te bouwen en, en, en, en, en, enzovoort. En van zijn nakomeling zal ook nog wel een machine komen. Hoe kan dat dan dat zoiets, uh, als het ja, eigenlijk de zonde zou geweest zijn? Oké, okay. dan eventjes, dat was een kleine introductie. De regel 5. David Malka, de koning koning David Basha'ata op het uur, op het moment de era le, ufda, toen hem de, dat gebeurtenis deze gebeurtenis was, die gebeurtenis was uh, bij hem uh, geweest het ja? wordt word dus ge, gesuggereerd op, die, op deze gebeurtenis dus, dat het hij uh, ging vrezen. Bahai Sha'ata zes. op dat moment salik dume kamel kutsche op. op dat moment we hebben geleerd over dume, herinner je ik dume, over die, die hij hey, die aangesteld is over de de hel herinner je nog? Dat op dat moment, eh, Bahi sha'ata, op dat moment zes, zal ik Domee Kame kutsabrihu, steeg Domee op naar voor Hakadoos ja, steeg op naar de Kadoos Goed opletten, elk woord is belangrijk. Dus die Domee die aangesteld is over de hel die steegt op naar de voor en komt voor het aangezicht van de Kadoosborgoed. Van de ten, um, ten eerste, het één aspect is, wat wil die doen? Die hij wilde aanklagen. Ja, hij wilde David aanklagen. Ja, voor die gemeente voor die, gemeinde, voor die zonde dat die hij David had gepleegd. En ten tweede, dat is één aspect dat wij weten, dat altijd zo is het als iemand iets, een, een, iets begaat, iets wat een zonde is of lijkt op zonde ten, ten ogen van de uh, citra agra. Dan de domein die dus over de hel aangesteld is, dat hij steegt op en komt voor Hakadoorsporenhoed. En dat is erg belangrijk voor ons om te zien dat uh, Hakadosh Borouhou is boven elke engel, ja? boven elke aangestelde door hem. Dan we zien ook dat ook Dome, Dome, dus die aangesteld is over de hel, is ook een minister van Hakadosh Borouhou, van de Heilige, van de Schepper zelf. Zie je dat? Hij die aangesteld over de hel, die is aangesteld, die is ook een medewerker. Het is een afdeling, de afdeling van, hoe heet het, van, uh, of het ministerie kera van uh, Justitie. Minister... balin van Hijzbalin. Nee. Hiz... Nee? nee, niet nee. balin. Oké, okay, maar of een, uh, of een uh, het, het geheime dienst, nee. KGB voor zich, absolute concentratie, want dan is begrepen, zullen we denken dat wij spreken over deze wereld. Eh? Absolute concentratie, want we hebben niet over eh, de aard aardse. Dus dan zou hij, dan dan staat hij ook dan op dat moment naar de Hakado's en, en voert zijn rijden, en bewijst dat die of die gezondigd heeft gezondigd en dan wordt u dan gerechtshof als het ware daarboven, en men bepaalt naar krachten, dat of iemand gezondigd had of niet, en dan uh, of die vrijkomt, die beneden gezondigd had, of dat men ziet wel dat die gezondigd had, en dan geeft men aan die domein, aan die aangestelde over de hel, uh, geeft men aan hem een groene licht, om met hem korte metten te maken, met die. Degene die gezondigd had. Dat is wat hij zegt. Uh, dat David, de koning, koning David op het moment. Hem, toen het aan hem gebeurde. Deze gebeurtenis aan hem gebeurde. Dus die nog een keer toen hij. Dat zijn wat bedoeld wordt. Zijn, uh, zijn uh, geval met Bathsheba. Ja met die, die deze vrouw. Dat hij vrees. vrees. Uh, Want op dat moment, Baha'i Sha'ata, op dat moment, steeg de dome voor, voor, aange, voor het aangezicht van de kadosh Zes. Punt. Waar maar Alles naar krachten, ja, duidelijk niet een beeld hebben van dat van de het is altijd krachten die lagere kracht stijgt ook naar boven naar hogere kracht waar marley en hij waar marley mare de alma ktief batora wie is de volgende pachina kuf lamet Gimel de regel 1 asher in af het is het eerst. Octief. We el het we wegomer. David. De kilkel breed, twee bearwa. Mahu. Punt. De vorige pagina. De regel zes na de punt. Waar marle. En hij zei tegen hem. Dus. Domme zei tegen de Hakadosh Baruch Hu, de Alma, de Heer over de wereld, het is geschreven in de Torah. Um, wie is daar staat het in, in de Torah staat het geschreven dat wie is, asher de volgende pagina de eerste regel in Afet is het is, en als een mens als een man zal begeren een vrouw van een andere man ja, dus dat mag niet zie je dat zelfs begeren mag dat niet laat staan aankomen aan een, aan een andermans vrouw kan niet anders ook dieven en het is geschreven op een andere plaats is het geschreven daar ook in het tegen, en aan de vrouw van jouw naaste, jou dus aan jouw naaste, dus aan jouw andere man, moet je niet aankomen. enzovoort. David, hij zegt dus die, die domein. David, de kirkel, briet, ber mahu. David, dus de koning David, die Brit die, die, je die het verbond, en dat is ook de geslacht, dus geslachtsplaats. Zal dus is een, een begrip is, van binnen. Dus die, het verbond, die Brit, Jesod, heeft geschonden. Arwa, door arwa. Arwa, het, zijn, het is, het is uh, een, een overkoepelend woord voor onge on ongeoorloofde seksuele verhouding. Dus ongeoorloofde seksuele verhoudingen heet arwa. arwa. Dus er zijn bijvoorbeeld een, een, een je mag niet met moeder, je moeder, ja, een dochter mag niet met haar vader, enzovoort. Zijn, er zijn zo, dus een re, hele re, reeks van die verboden um, seksuele um, contacten die ongeoorloofd zijn die heet een arwa dus hij zegt dan tegen over de David hij zegt, David die het Brit, zijn jesot heeft geschonden in door ongeoorloofde seksuele daden Dat, maar hoe, hoe staat het met hem hoe staat het ermee wij. Want dat is zijn functie. De functie is van die domein, Ja, van die aangestelde over de hel is om aan te klagen iemand. Het is erg, het is normaal. Het is, ja, het is eh, anders zou, het is heel normaal om dat zo te doen, want anders zou, de schepper zoiets aangesteld, hele ministerie. Waarom? Het moet toch wel een, een feedback functie zijn, ja, het moet feedback zijn, als de dan, als de mens hier op aarde is geplaatst, dan moet die wel beantwoorden aan de, aan de wetten van het heelal. Zo, nee, dan wordt die op die manier uh, rechtgezet. gezet, ja, Amarle uh, David zaka'au. Ubrit kadisha altikune kaima. dri, De haagale kadm kadmi. E De is le bad sheva. Mejoma deed bari alma. Kijk wat hij zegt ons. Akadosh Baroge antwoordt hem. Twee Amarle Kutsabrihu. De heilige gezegd is hij. Zei tegen hem. David Ahu. David is rechtvaardig. Rechtvaardige. Ubrit Kadisha. En heil, het heilige verbond. Of het heilige, de heilige Yesod. Aytikuni Kaima. Bij hem staat op zijn, op, op zijn plaats staat, zeg ik dat, ongeschonden uh, is. Drie, de, de Hagale kadmai kad ik kadmai kad want het is voor mij helder onthuld is het voor mij. Het is helder voor mij, die is de mantelij dat Batsheva deze vrouw heet Batsheva de dochter van zeven zijn haar naam is Batsheva. Dochter van Zeven is haar naam. erg speciale naam heeft ze. Dat Batsheva, deze vrouw, dat zij was voor hem bestemd. bereid, Voorbereid voor hem. Voor David. Miyoma Alma vanaf de dag dat de wereld was geschapen. Dat is de antwoord van hem. Dat zij is bestemd voor. Voortbestemd voor David, voor de koning David. Nou, en wat, hoe, de, hoe kan je dat door de aardse, door onze aardse hoofden? Hoe kunnen wij dat uh, hem, hoe zouden wij, hoe kan iemand hier op aarde David uh, rechtvaardigen om deze reden? Ja? Hoe kan je dat zeggen? Ja, oké. Okay. De schepper zegt dat zij is voorbestemd voor hem. Oké, okay, maar, maar voorbestemd. Ik kan zeggen, de vrouw die daar tegenover loopt, is voorbestemd voor mij. Zij is nu getrouwd, oké, okay, maar jammer, maar het is uh, ik, zij is van mij, Het is, is voorbestemd voor mij. Als een huwelijk al voltrokken was, zij was getrouwd met een ander, met die oerie, dan huwelijk is een huwelijk, je mag niet, hè, volgens de aardse wetten, je mag het niet je mag het niet iets wat een uh, huwelijk als uh, het was een huwelijk, was een heilige huwelijk nou, hoe kan je dan hoe kan je dat iets ontbinden door door te, weet ik veel op welke manier dan ook, dat jij zegt nou, het is zijs van mij dat is erg bijzonder wat hij hey, vertelt hier uh, geloof me, in alle traditionele verklaringen kan je het niet kan je het niet Terugvinden. Alles is, is uh, kinderlijke uitleg en dan kan het niet. En, en ook de over de hele mensheid kan men dat ook niet begrijpen. Niemand kan het begrijpen. Nou, vraag maar iemand Oké, okay, ze zeggen, oh, dat, dat moet wel zo zijn. Okay. Maar hoe dat zit in elkaar? Kan je dat nergens vinden, behalve in de zover. En daar natuurlijk zo, kijk goed met je ogen probeer het nieuwe dingen, probeer uh, hieruit ook de goddelijke logica uh, te aanvaarden of te zien wat het is dus maken de goddelijke logica uh, al lijkt het jou dat aan ons al lijkt het aan ons aardig dat absoluut uh, mm, iets wat uh, wij absoluut niet kunnen rijmen met eh, moraal dan kan je zien hier aan, dit, hier aan het voorbeeld aan hier een geweldig voorbeeld kan je zien aan hier met de naam van de David en Bathsheba, dat al dat aardse moraal, dat dit allemaal een vazineus is Dan heb je goed gekeken wat het is wat men hier op moraal noemt is eigenlijk een hoogste standje van immoraliteit hierop aan Maar uh, we gaan terugkeren terug naar de vorige pagina. lam Lamet Bed. Hasulam, De linker kolom, de regel 26. Het is een geweldige zoger van vanavond. Probeer het eenvoudig te zijn en gewoon horen wat je luistert. wat, je wat je, uh, eigenlijk is het een geweldige onthullingen uh, en grootste uh, grote bevattingen die je verkrijgt. Alleen open jezelf stellen. 26. Wat de referentie van Kutl, Kuflam Kuflam het bed. David Malka, Bashaata enzovoort. dubbel punt. David 27. Amen. Basharashe Karalo Oto Mase Pachade. David. Koning David. 27. Basharashe Karalo op het uur, op het moment. Toen gebeurden aan hem. Die daad. Pachade. Ging hij, zeg je dat was hij beangstigd, werd hij beangstigd. De volgende pagina: Kuf Lamet Gimel Hasulam de rechterkolom, de, de eerste regel. Beotasha a Allah Dome Lifneja Kadosh Boru, Ribono shel olam. Ha-olam. Batura ba We ish dri asher yin av et eshet ish. De yesh te reichel. Bo op dat moment. Op dat moment. Allah domme lefne ha-Kadosh Baruch Hu. Steek de domme. Die domein, die steeg voor het aangezicht van de Kadoos Bologou. Wa Marlo en hij zei tegen hem, twee. Rebono Olam, de Heer over de Heer, de Heer van de wereld. De Meester van de wereld. Katuv batorah, het is geschreven in de Torah. We is, drie, asherien af, het is, het is. En, hem, en als een man uh, zal begeren een vrouw, een vrouw van de ander. Punt. Dus dat mag niet natuurlijk, dat is een van de grofste overtredingen. We katoef. Kijk hoe geweldig staat in het torah Je mag niet eens begeren. Laat staat aankomen. We gaan toe, we, we eleshet vier tegen, we gommer. En, en het is geschreven, en op een andere plaats, in het Torah, en aan de vrouw van jouw naast of naaste, zo'n man, is een naaste man, moet je niet, eh, staat het ook niet aankomen, we gommer, enzovoort. Vier nadepunt. David, Shachalal Brito, de Arva magu. David zegt hij die geschonden had zijn Yesod. door de Arva door de ongeoorloofde seksuele dad. Hoe ziet het er mee? V. Amarlo akadosh boruhu. David tzadiku. Ubrit akadosh zes altiku med. Ki gelui lefanai. Shabat sheva zeifen. Muhenet lo mi jomsje er bestaat zo'n wet. Hoe kan je dat? Ja, dus hier op aarde is het, is het... De wet is de wet. Ja, of niet? Je mag niet zo doen. Hoe, hoe, wat, David heeft, wat heeft David, David gedaan? Vijf. En David heeft afgepakt de vrouw van een andere vrouw. Ja, hij heeft de vrouw van Bathsheba heeft die genomen. Duidelijk. En die de vrouw van de andere, van de Uri, heeft die genomen. En hem had gestuurd naar de oostfront, met voor, met alle, voor alle, waarbij alle zekerheid was, om echt zeker van te zijn, dat hij daar zou ontkomen. Hoe kan je dat rechtvaardigen? En nou kijk nou wat de schepper zegt. Goed opletten, dan zien wij de goddelijke logica, en de menselijke logica. Vijf, Amar loakadosh baro, hoe de helige gezegend is, hij zei tegen hem, tegen die aanklager. David, Zadjiku, David is rechtvaardig. O Brita Kadolosh en zijn helige Yesod. Is, Brit is ook verbond, en zijn heilig verbond, hetzelfde. Hier zie je, helig verbond met de schepper is Yesod. Goed opletten. De geen ander plaats, maar het de heilig de verbond met de mens, de schepper, tekent uh, sluit door de jesot. En het is absoluut niet uh, relevant wie dat is. Of dat Jood is, of dat een Papua is, of dat een Amerikaan is. Elke mens heeft uh, met de schepper verbond met de schepper via de jesot. Iemand, als iemand Jezot schendt, nou, dan, dan schendt hij ook het verbond met de Dat betekent dat hij. Ontwricht zij zichzelf van het licht? En kan. Obrid uh, en de Heilige Yeshua, of het Heilige het Verbond, Aartje staat bij hem op zijn plaats. Op zijn Tychoen, dus op zijn. Dus ge, uh, Wel correct blijft. Is correct, dus betekent dat hij. Uh, niet geschonden had met, in deze, met deze daad. Uh, want alles wat je dan, al die ongeoorloofde seksuele daden, waarover het, waarover het in het Torah staat, als een mens dat doet, dan schend je dat, schend je wat, waarmee doe je dat? Met je Jeesot. Van binnen dus schend je dat, uh, de, uh, het verbond met Hashem van want het is onthuld voor mij, staat helder voor mij. Shabbat Sheva dat de Bad She haar naam, Bad Sheva, dokter letterlijk dokter van Zeven. Mohenetlo is bereid voor hem, voorbereid, bereid voor hem vanaf de dag dat de wereld werd geschapen. Acht. Virus De uitleg. Of toelichting. Gewoon horen. Niet aan, niet aan jezelf betrekken. Absoluut niet. Maar wel weten waar, waar hij het over heeft. Gewoon. Niet denken. Oh, oh, ik ben een Dat of dat. We zijn allemaal niet... Uh, niet, niet uh, niet, niet. we hebben allemaal iets wat, wat niet, wat niet, uh, de hele bedoeling is niet dat er geen mens op aarde is, geen mens op aarde is die, die geheel ongeschonden heeft, uh, je zon, geen mens bestaat, dus de hele bedoeling is om, dat wij dat leren, dat wij leren, uh, daarmee zuiveren wij, ook onze ons onszelf en uh, wat wij kunnen doen wij dat om ons te uh, uh, dichter bij de schepper te brengen dus onze kelente corrigeren. Daar gaat het om. Eh uh, Pirush kafal pishe lochata. Kmo shekotov. kmo sham chazal ha omer. David hatha. Eino elatu e. Tim. Mikol makom. Nafla alav ir a. Kmoosje haya hotema maas. op dat je ons Ach. Afel Pisholokata, ondanks het feit. Nee, ondanks. Nu kan je zeggen. Ondanks het feit dat hij niet gezondigd had. David niet gezondigd had. Zoals de Torah geleerden hadden gezegd. Kool 9, meer David, Gata. Ha, iedereen die zegt. Ieder die zegt. Dat David heeft gezondigd. En nou, laat hij. Eh. Uh, vergist zichzelf. Vergist zich. Tien. Zie je dat? De Torah geleerden hadden dat gezegd, want zij hadden gedacht, nou natuurlijk, dat iedereen zal denken nou, dat hij gezondigd had. Maar iedereen zegt dit, dat die zou, die, die vergist zichzelf. Tien. Mikorma kom, desalniettemin. Nafla, lavira, viel op hem, letterlijk viel op hem, op David viel hier aan. Angst. kmo shahaya, godt helemaal maar alsof hij daadwerkelijk gezondigd had. Punt. Elf. Om me fares. ze, mita, am, titru, go, shil, Waarom was het zo? Waarom had hij dan, uh, toch wel, ja, na deze daad, dus dat, het, dat hij toch wel vrij, kreeg angst. Als je weet dat je het goed doet, yes, als David wist wel dat het van boven aan hem, voor hem is het weg, uh, weggelegd, dat, dan, zou, dan zou hij geen angst hebben. Eigenlijk. Of, dus, en hij dan, om een vareers, elf, en hij legt het uit, de zoger Shahia ze met hem dat dat was om de reden van, vanwege Kitrogo Shelko Dome, vanwege de aanklacht van de Dome. Punt. Twaalf. Kmooshega toefle van de inoffensie, het staat voor ons. Punt. Kitieve Batora. We ish asher, dertien in af, we gomer, we ktief, we hule, me bet, ktuwim, echadle onesh. we echadle azhara, Twaalf. na de ktief, batura, het is geschreven in de Torah. Twee versen, ja, het is, het, twee, het is geschreven in het Torah, het eerste vers. Wie is er in af en een man die zou, die zal, een man als die zou begeren, enzovoort. Dus dat het mag niet begeren, dertien. Mocht op een andere plaats staat het. We gelijk, enzovoort, Me wie. Dus in andere plaats was het dus... Kom niet, kom niet aan de andere, aan de getrouwde vrouw. Wie, wie, bedkt wie? Hij brengt, de zoger brengt twee, twee versen. Veertien. Hij gaat, leonisch, waarom twee? Want de eerste, het eerste is, leonisch, leonisch, om te, als uh, straf. Dus de eerste is gegeven in de Torah, om... <coughs> Te, om te aan te geven dat het straf is om dat te doen. Maar in de Torah staat ook een andere, een andere vers die an, a, niet aankomende Dat is die, En de andere is Azara is een waarschuwing. Dus de ene die in de Torah staat als straf en de andere als waarschuwing. 15. Want in de Torah staan er verschillende gradaties ja, van die uitspraken in de Torah. Sommigen staan als echt. Doe je dat, dan is het straf. Welke straf is dat? Welke straf is dat is als iemand met een andere vrouw uh, knoeit? De vrouw die, die, die getrouwd is. Welke, welke, wat voor straf is dat? Stenig. Huh? Stenig. Nee, oké, okay, maar wat is dat voor straf? Ik bedoel, wat voor straf voor de mens? Ik bedoel werkelijk, wat, wat voor straf is de mens? Wat, wat, welke straf begaat een mens? Hier op aarde als hij dat begaat. betekent niet dat die gepakt wordt. Wij spreken niet van als iemand die gepak, gepakt wordt. Wij spreken altijd, voor ons is niet interessant. Voor ons, die kabbalen, die leert de kabbalen, is niet, hij, dief, hij is dief die gepakt wordt. dan ja? Ja, zegt zo, wie is dief? Een dief is hij. Die gepakt wordt, die is dief. En die niet gepakt wordt, is geen dief. Wat wij spreken van de van intenties. In de Kabbala spreken we van de intenties. Dus als je begeert een andere vrouw uh, die getrouwd is, dan uh, heb je al de straf. Dan verdien je al de straf. Je hoeft niet aan te komen. Begrijp je? Dus natuurlijk, is, uh, als je kijkt naar een vrouw en zij is begeerenswaardig, dan. Moet je wel weten hoe je het doet. Daarom eh, is in de, in de wet, ja, door de wet is al voor, voorgeschreven dingen. die Als je dan bijvoorbeeld een man kijkt naar een vrouw. En een mooie vrouw. Ik zeg hetzelfde als een man en vrouw. Een man en man is niet absoluut, absoluut hetzelfde. Het is niet uh, goed opletten. We spreken over niet over de, over de verhouding man en vrouw. Het is absoluut niet belangrijk. Alles is alleen maar naar de krachten. Naar de krachten wat we zeggen. Als een man kijkt naar een vrouw die, of naar een andere man, of een vrouw doet erin toe, je kijkt en je vindt het begerenswaardig. Wat moet je dan doen op dat moment? Moet je niet, niet je ogen, hoge prijs geven. Op dat moment moet je, zeggen, moet je dan zeggen, dat staat zo'n formule van, oh, geprezen is de schepper. Ja, de dank aan de schepper die geprezen is, de schepper die zo'n mooi zo zo stuk. Heeft. Ja, Zo'n mooi stuk heeft afgeleverd. Heeft Zo'n mooi stuk werk heeft hij afgeleverd. Kijk nou wat een mooi stuk. Dat is de schepper. Dat is geweldig, is de schepper. Je? Dan leg je accent. Dan is het. Dan laat je als daar op dat moment alleen esthetische waarde. We hebben dat zitje met esthetische waarde. En niet jouw begeerenswaardigheid. Ja, begeerte die wordt versoepeld wordt veranderd in, in schoonheid in dat soort, dat soort dingen en dan dank aan de schepper kijk nou hoe geweldig zoiets heeft hij geschapen He? en het is niet alleen dat je kan, men, men kan ook kijken naar iemand die erg bijzonder lelijk is echt uitzonderlijk lelijk is nou wat moet je dan doen er bestaat ook iets anders ook een andere, andere, andere kant van de medaille want als iemand je ziet iemand die zo bijzonder lelijk is. Gamzetof. Gamzetof, ja, heel goed. zie je dat? Ja, dan Henks direct zegt, Gamzetof, ook dat is goed. <laughs> dan moet je ook danken. Als jij moet je zeggen, hoe dan hoe moet je zeggen? Geweldig. dankjewel de schepper, dat jij schiep iedereen naar, naar jou wil. Zoals jij wilde dat het was. Dan, dan ga je niet de ander daarmee je binnen jezelf. Begrijp je, anders te kijken naar die anderen. <laughs> en dan ga je dat vergelijkingen doen, en dan ga je die anderen lelijk vinden. Dus hij zegt nou, kijk, geweldig de schepper, dat jij het schiep iedereen naar jouw eigen wil. Jij wilde kracht dat die, die, die zo eruit ziet. Het is geweldig. Vijftien. Maar wat dan, maar wat is dan, wat, wat is dan eigenlijk als iemand dan uh, nog verder gaat, die dan de getrouwde vrouw dus neemt, op welke manier dan ook. Wat is dan de zonde? En uh, die wordt niet gepakt, natuurlijk, niet gepakt op welke manier dan ook, dus niet, uh, niet door de man zelf, ja, die hem niet met een beel komt afmaken, of iets anders, maar op die gewoon, die wordt niet gepakt. Op welke manier wordt gestraft deze mens? Buitensluiting de van het koninkrijk der hemel. Buitensluiting buit de van het koninkrijk der hemel. Niets anders. In deze wereld absoluut niets. Geen, geen enkele straf ondergaat hij. Een orthodoxe man die dan gaat bijvoorbeeld een, een maand, meer dan een maand voor, voor zaken reizen naar Amerika uit Europa. Ja, dan staat het wel. Zo in de instructie, ja, in de aardse instructie door, door Rabijnen is in opgesteld dat als je, als je, ga niet meer dan naar een maand een op zakenreis, omdat als je gaat meer dan een maand op zakenreis, dan zij kan het niet verdragen, ja, want zij, zij moet ook hebben, en hij hey, kan het ook niet verdragen, de man kan ook niet verdragen dat hij man maand zonder vrouw is. Nou, dan ga je ergens dan, natuurlijk dan ergens, gebruik van maken. Van alles kan gebeuren. Hoe weet je dat iemand getrouwd is, niet getrouwd is? Nou, als je dat zoiets doet, nou, wat wordt het? Niets wordt het. Dus, luidelijk, als een rabbijn bijvoorbeeld, of een priester. Als je dan hier op aarde zoiets doet, of, hoe hebben we dat in Amerika gehoord? Veel Vele verhalen van... Van, van die religieuze religie beambten, ja, die, die priesters, hoe so weet ik veel, van alles. Dat die mensen die, die, die, die komen in de kerk of die, die ze misbruiken. Interesseert hem of die, of die getrouwd is en niet getrouwd is. Heel zin. Nou, is dan de, wat is dan de straf, stel dat dit niet gepakt wordt. Oké, okay, dan later komen we niet. Ze hebben dat al, ze hebben al vele miljoenen, honderden miljoenen terugbetaald. Oké, okay, dat is, maar dat bedoel ik niet. Welke straf, alleen dat, alleen dat, dat zij het koninkrijk der hemel niet binnen kunnen komen. Nou, wat is het hoog, wat is het ergste dan dat? Wat kan je ergste hebben dan straf, dan deze? Dan is het, het is net of je geen, geen Redding meer. Van redding wordt hij dan afgesneden. En dan wat is dan het leven waard? Dan is het leven net zo even min waard als, zoals we dat zien in, in Judas die Yeshua had verraden. Wat was het voor leven meer voor hem? Ja, was het meer, niet meer, wat, was geen zin meer. Maar zo is, moet het ook het leven zijn van iemand die... Uh, Zoiets so, so doet iets wat in de Torah dus staat dat het verboden is. Duidelijk, wat in de Torah staat dat het verboden is, betekent verboden voor de hemel. En natuurlijk, des te meer, ook verboden is het hier. De mens dus wordt ontwricht van de schepper. Daar gaat het om. En niet dat dit hier iets. Uh, social natuurlijk ook dat het hier maar dat is ons interessiert ons absoluut niet dat het hier sociale dar door sociale problemen komen etc. 15. Weze is Omer. Ubrit Kadisha. Wechule. Ki aishivlo zestin. Shlo ha-Yelo le-David Hiru Raver, ki bat sheva zeifintin, bat zugehi mi-et Brita ulam. Achtin v'chivanshe ken lo kiel kiel Brito hasvishalom. U Brit neifintin kadisha. Haartje, Koenig, Kaima. 15. We zijn schon, en dat is wat hij zo gezegd. Hoe Kadisha en het heilig verbond. En Het heilig verbond is Yesod. Zie je dat? Het heilig verbond is zood en niet iets andere, iets buiten de mens. Ja, wat hebben ze, spreken ze over het heilig verbond? Ja, het heilig verbond, denken ze, dat het ark is. Iets wat buiten de mens is. Maar omdat zij begrepen dat niet. Begrepen zij alles materialiseren? Zij denken het heilig verbond, ark van het heilig verbond. Wat is dat? Wat is het heilig verbond? Het verbond is niets anders dan je soort van de mens. Dat is wat de schepper wil, dat weet in reine houden. Ja? Heb je een partner, dan moet je het één partner zijn, niet, niet twee. Welke partner het interesse is die niet belangrijk. Duidelijk, de ene is dat gegeven, de andere is dat. De ene de, ene in de generatie is dan de ene dat gegeven, de andere is de generatie dat gegeven. Wie weet wie wat, wie, wat, wie, wat, wie, wat, wie zal wat zal zijn in de volgende generatie. Weet iemand? Niemand weet. Dus wat jouw gegeven is, dan moet je één partner hebben. En dan steken bij één partner. Eén stik, als we blijven, blijven bij één partner. Daar gaat het om. Vijftien. We zeggen zo Hoe Kadisha en het heilig verbond, dat wil zeggen, zijn en jesot, enzovoort. Ki shivlo. Dus hij, dat hij schond het niet. Wat betekent dat? Ki shivlo, want hij antwoordde aan hem, de schepper. Hakadosh Baruch Hu antwoordde aan die dome. Aan die aanklager 16. Shalom, ja, David, hier, Huravera. Dat David had geen overpeinzing van zonde. Geen zonde, het is niet overpeinzing van zonde. Hij, dat bracht hem niet, ja, de over, niet de overpeinzing dat hij zou gaan zondigen. Bracht hem ertoe dat hij haar, dit, omdat hij met die Bat Sheva zou dat hebben ki Van scheva, want Sheva, deze mevrouw bat scheva, zij vindt in hi, ze is uh, zijn uh, partner, zijn paar, zijn partner, uh, zijn vrouwelijke, zijn partner, met het brite olam vanaf het, Ulam fanafet vanaf het schep, schepen van de wereld. Oké. Okay. Nog steeds uh, begrijpen we nog niet. Oké, okay, dat is wel gezegd. Maar hoe verder? 18. Duidelijk. Hoe verder gaat het? Het is geweldig wat wij nu leren. Oké, okay, het is geweldig. Het, als zij, zij is partner, zij is aan, voor hem, aan hem weggelegd. Nog door, ja, door de. Uh, nog vanaf de tijd van, de van het scheppen van de wereld. Dus, zij is echt zijn echte, een echte noekwa. Ja? Oké, okay, geweldig, maar waarom moet het, hoe, hoe ruimt het dan met de, met de wet van de Torah? In de Torah staat, zwart op wit mag, dat mag niet. Let op, wat is 18? We kunnen want ze en daarom, Lo kilkeel britochas vishalom. Hij heeft die zijn jezot, zijn verbond met de schepper, heeft niet uh, geschonden, God U brit 19 Kadisha en het heilige, en het heilig verbond, dat is dus jezot. Alti kunekaimat blijft staan, blijft staan op zijn plaats, dus blijft. Uh, correct staande zijn. Je soort is niet geschonden door deze daad. 19. We gaan ta'ef ledide twintig ta'ef. En dan, zeg je dan gebruik je dan de woorden van de Torah geleerden. We gaan ta'ef. En wanneer hij begeerte had ledide ta'ef in het Aramees. Dan Voor zijn eigen had hij begeerte. Ja, voor je eigen kan je wel begeerte hebben. Eigen wat het bij hem hoort, dat is zijn eigen partner. Hij, als hij begeerte had, dan had hij begeerte voor zijn eigen vrouw. Nog steeds niet, niet, niet begrijpelijk voor ons. Ja? Hoe, dat, hoe, dat, hoe dat komt. Oké, okay, dat is van hem. Maar toch door de wet. Door dit wet van de Torah is het. Eh, mag niet. Ja, een man mag niet een getrouwde vrouw zelfs begeer, laat staan iets anders. Dus maar hij zegt echt ons, oké, okay, hij begeerde haar omdat hij zijn eigen begeerde. Wonen. En nu kijk verder, ta 22. Ik herinner me, ik had een, een jaar of tien geleden een, een gesprek met iemand, een zeer grote en wel... Een, een, een zeer intelligente man, een professor en, en dat had hij, hij had mij ook daarop dat, dat naar voren gebracht en, en niet Jood, dat doe ik toe maar het is, hij had mij ook hij, hij had mij gezorgd gezegd kijk David hoe, hij, hoe en David David heeft toch wel gezondigd ja, met de, hij had gepakt een andere vrouw hoe kan je dat verklaren? Hoe kan je dat verklaren? Nou, vraag nou, vraag elke rabbi die er is. Alle rabbijnen vraag, Elke rabbijn vraagt, Nou, verklaar mij. Dat ze zullen jouw kinderlijke uitleggen geven. Ja, dan probeer het. Waarom? Het is toch de wet. staat in de wet. Want we je een niet-Jood. Die zegt zo, kan de klaar. Die zegt zo, want die werkt gewoon met zijn hoofd met logica, staat in de wet. Waarom de andere gewoon het volk mag, mag niet, maar de koning zelf mag wel. Dan zijn de jullie net zoals wij. Bij ons ook koning, koningen, die gooi, die, die, die, die professor heeft mij ook gezegd, ja, wat is dan het verschil tussen joden en niet-joden? Gooiën doen dat het precies hetzelfde, zegt hij. Elke koning in het verleden ook, vroeger, ja, in het in de vroegere tijden. Hij kon pakken elke vrouw die hij wilde. Hij sliep met elke vrouw van, elk, van zijn uh, beamten. Ja, van zijn, hoe zeg je, van zijn, eil, van zijn hoofdlieden. alle alle hoofdvrouwen die allemaal, hij, hij proefde elke vrouw die er was, van elke hoofdvrouw. Niemand kon iets zeggen. Nou, dat is, wat is dan het verschil tussen... Dus in jullie joden dat jullie zeggen dat, het, dat jullie hebben de goddelijke wetten en gewone koningen op aarde die er zijn. En wie kan antwoord erop geven? Dat is wat wij horen nu vanavond. Vanavond zal we het leren hoe dat, hoe dat zit. En maar alleen, je kan het niet door de logica heen. Door de logica kunnen wij het niet begrijpen. Door onze, want wij zijn, goed opletten, wij zijn geschapen van A tot Z... Als de wens om te ontvangen voor onszelf. El, de hele, het hele moraal van wie dan ook is voor 100% een product van, hier op aarde, product, een product van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Alleen de Torah... door de hele letters in haar, die brengt de mens buiten, de plas, buiten het placenta. Dan kan men ervaren wat het is om. Buiten de wens om te ontvangen voor zichzelf. Anders kan men dat niet. Ook hier kan men niet begrijpen dat zonder de namen die erbij betrokken zijn. Zullen we zullen dat zien.